Uit Duits onderzoek naar antistoffen blijkt dat in een onderzocht dorp... vier keer zoveel mensen besmet waren met corona als bekend was. Het Duitse Robert Koch-instituut deed uitgebreid corona-onderzoek... onder inwoners van de gemeente Koepfertsel. Dat dorp werd in maart buitenproportioneel hard getroffen door het coronavirus. En in een aantal vergelijkbare dorpen loopt ook zo'n onderzoek. Het instituut benadrukt dat het voorlopige resultaten zijn... die nog veel analyse behoeven. In ieder geval op een school in Assen en één in Hilversum moeten leerlingen vanaf de vierde klas een mondkapje dragen. Het geldt ook voor docenten en medewerkers. De mondkapjesplicht op de school in Assen geldt in eerste instantie tot 1 september. Dat is in verband met de incubatietijd van het virus, schrijft de directie van het Vincent van Gogh College in een brief. Als dan blijkt dat het aantal besmettingen in Drenthe onverminderd laag blijft, willen we de maatregel weer schrappen, zegt de school. De veiligheidsregio amsterdam amsteland gaat de handhaving en controle van de coronaregels in de horeca aanscherpen. Ook door meer controles in burger uit te voeren. Bij overtredingen kan een locatie voor vier weken worden gesloten. Er zijn signalen dat sommige horecaondernemers wel bewuste regels overtreden en bijvoorbeeld hun publiek waarschuwen te gaan zitten als handhaving langskomt. En een van de verdachten die vastzitten voor de dood van Bas van Wijk... heeft bekend dat hij op hem heeft geschoten. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De 24-jarige van Wijk werd zaterdag doodgeschoten... bij een recreatiegebied de Oeverlanden bij Amsterdam. Volgens getuigen sprak hij iemand aan... die een duur horloge van een vriend wilde stelen. Vier opgepakte verdachten tussen de 18 en 26 blijven voorlopig vastzitten. Het weer. De komende uren kunnen stevige regen- en onweersbuien vallen. Lokaal met veel regen en mogelijk met hagel. Ook morgen in de loop van de dag weer buien. En dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu het weekend in. U we, we, we, we, we, te to top me selecta, ta ta ta ta ta ta. ta, ta.